De partij van de linkse premier Tsipras. Tsipras zegt dat onder hem het economisch herstel heeft ingezet, maar die boodschap slaat niet aan. De 46 migranten die gistermiddag met de Italiaanse reddingsboot Alex aankwamen op Lampedusa zijn vannacht van boord gehaald. Het schip voer gisteravond de Italiaanse haven in, hoewel dat door minister Salvini was verboden. De plaatselijke autoriteiten besloten de migranten toch te helpen. Een ander hulpschip van de Duitse organisatie CI ligt nog in de buurt van Lampedusa te wachten. En een derde schip maakte vannacht bekend door te varen met migranten naar Malta. In Sint-Petersburg zijn de slachtoffers begraven van de brand in een Russische onderzeeër afgelopen maandag. Veertien opvarenden kwamen om. Publiek en media werden weggehouden bij de gebedsdienst voor de marinemensen. De Russische overheid is spaarzaam met details over het ongeluk in de Barentszee, omdat de missie staatsgeheim was. Een groot Indonesisch mijnencomplex uit de koloniale periode... is opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De Ombilin mijnen op Sumatra waren ooit de grootste van heel Nederlands-Indië. Om winning van de steenkool mogelijk te maken... legden de Nederlanders een spoorlijn van 150 kilometer aan. Bij de mijn een stad met huizen voor arbeiders... een ziekenhuis en een mijnbouwschool. De mijn sloot in 1998. Het weer, zon en wolkenvelden. Het wordt 17 tot 22 graden. Na vandaag weinig verandering... Wel wordt het vanaf woensdag iets warmer. Dit was het NOS Journaal. Ik ben Rick Romeijn. Elk jaar beklim ik samen met duizenden mensen de Alp Te voet, hardlopend of op de fiets. Een unieke ervaring. Dat doen we met z'n allen voor een wereld waarin niemand meer doodgaat aan kanker. Doe 6 juni mee met Alp d'Huez. Ga naar opgevenisgeenoptie.nl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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. Het is negen uur geweest. We zijn aan het... Sorry voor de kikker in de keel. We zijn aan het tweede uur toe. En, en ook in dat tweede uur gaan wij een, een historische opname laten horen van vinyl. Dus uh, niet klagen als u af en toe een tikje of een weetje wat hoort. Dat kan om eenmaal bij vinyl. En, uh, maar de opnames zijn dermate mooi dat ik uh, u dat toch niet wil laten horen. Dus we hebben weer een historische uh, opname. En als alles heel erg goed gaat en ik krijg toestemming daarvoor, dan uh, hebben we volgende week in de 75e uitzending iets bijzonders. Want dan gaan we als alles mee zit en als ik de toestemming ervoor krijg, uh, een live concert uitzenden. Um, en um, wat dat is, dat hoort u dan ongetwijfeld nog wel. Nu gaan we naar het eerste pianoconcert van Piotr Ilyich Tchaikovsky. En ook nu is de combinatie niet een van de kleinste... U gaat luisteren naar uh, Stanislav Richter, dat is de pianist, en het orkest wat u gaat laten, wat u gaat horen, dat is de Wiener Philharmoniker... en wel onder de leiding van Herbert von Karajan. Eerste kant, het eerste deel is uh, het uh, is het Allegro non troppo e molto maestoso. Allegro con spirito. Nou, dat zegt al genoeg. Dat wil zoveel zeggen als eh, erg maestueus. Nou, dat is het wel. En levendig met eh, spirit. Nou, dat is het. En dan hebben we nog een tweede en een derde deel. Het, derde, het tweede deel, dat heet Andantino Semplici. Oftewel, uh, Andantino, uh, dat is gaande, niet erg snel. En dan hebben we ook nog het Prestissimo. En dat is iets minder snel dan, uh, dan Presto. Uh, <kling> en dan het derde deel. Dat is het Allegro con Fuoco. En dat betekent zoveel als levendig met vuur. Nou, u kunt gaan genieten. We gaan het hele stuk aan u laten horen van deze prachtige langspeelplaat. Het eerste pianoconcert van Piotr Ilyich Tchaikovsky. MUZIEK En dan gaan we nu verder met Mozart. Oorspronkelijk had ik dit stuk ook graag van vinyl willen draaien. Omdat ik daar een hele unieke uitvoering van had. Maar ik heb, ja, je nou af en toe neem je wel eens een serie LP's over. En deze was dermate slecht dat, dat ik u dat toch niet wil aandoen. Iets te veel gekraak en gekras. Dus um, moet ik hem toch ergens anders vandaan vissen. Wel datzelfde concert. Het concert voor, uh, voor fluit en harp. K299 van Wolfgang Amadeus Mozart. Het eerste deel Allegro, het tweede deel Andante en het derde deel weer Allegro. En het wordt uitgevoerd dat wel door dezelfde fluitist alleen met een ander orkest. Namelijk uh, de fluitist is Jean-Pierre Rampal en, de, en het orkest is die English Chamber Orchestra.